1 uur. NPO Radio 1. Met Jort Kelder. Straks na het radiojournaal tracht ik in Dr. Kelder en co. Wederom allerhande hypes en historie in de laaglanden te bezweren. Tech-ondernemer Danny Meekens is mijn linkerhand. En we gaan het onder meer hebben over de Balkan. De verzameling landen van zijn voorvaderen. Moeten Servië, Bosnië, Montenegro en die drie andere Balkanstaten EU-lid worden? Of importeren we daarmee alleen oorlog, corruptie en een bende schobbejak... in rustige roestige bestelbusjes? Nou, over gesproken. Er is ook ruim aandacht voor de oorzaak van veel malheur. Namelijk het verschijnsel religie. Ik ontvang een die tevens priester is van een kerk die gelooft in biervulkanen... vrijdagspasta eet en met een vergiet op zijn kop staat... en hier zelfs in de studio zit. En de vraag is of dat zoveel gekker is dan het geloof... waar u, lieve luisteraar, zich aan vastklampt. Dat en meer straks in Dr. Kelder Co. Maar nu eerst het nieuws met Jan van der Putten. De Nederlandse spoorwegen hebben 600 vandalen de afgelopen vijf jaar. Is de rekening gepresenteerd van de schade die ze hebben aangebracht aan treinen en stations? En aan de lijn is dan niet de middelkoop van NS. goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor schade moeten wij dan aan denken? Ja, dat kan van alles zijn. Van het vernielen van een treinstoel tot het kapotmaken van een ruit, het spuiten van graffiti, maar zelfs ook helaas het aansteken van een brand in een treinstallet bijvoorbeeld. Ja, wat voor schade, wat voor bedrag heeft u daarop geplakt? Nou, we hebben het afgelopen vijf jaar door goed samen te werken... met politie en justitie aan 600 vandalen de rekening kunnen presenteren. En die rekening die bedroeg in totaal 5,6 miljoen euro. 5,6 miljoen. 600 mensen. Dan moet u wel weten wie dat zijn. En dat is natuurlijk niet altijd zo. Hoe doet u dat? Nee. Helaas weten we inderdaad niet altijd wie dat zijn. He, vooralsnog niet, want we blijven natuurlijk alert... En goed samenwerken. He, dus het betekent niet dat als we nu niet weten wie het zijn... dat we dat nooit weten. We blijven uh, onverminderd uitkijken naar deze mensen. Maar zijn uh, dat we... mensen die zijn aangehouden op daad zijn betrapt of camerabeelden? Nou, wij weten, he, als ze op daad zijn betrapt... dan zijn ze voor ons bekend. Uh, maar we werken ook zeker met camerabeelden. We vragen onze collega's alert te zijn en te blijven. Uh, dus we werken er hard aan en we blijven dat ook zeker doen. Want onze reizigers hebben echt recht op een comfortabele treinreis. Ja, in een schone en prettige en zowel hele trein. En wat voor rekeningen stuurt u dan? Wat, wat kost het zo? Noemt u, u ze schadebedrag? Nou, dat is lastig te vertellen, hè, want het, heeft, het is echt afhankelijk van de schade. Maar je kan je voorstellen dat de rekening voor het vernielen van een treinstoel echt dermate lager is dan het aansteken van een uh, treintoilet hè, door daar de branden. Uh, en we hebben ook te maken dat het soms wellicht wat kleiner kan lijken, maar het uiteindelijk groter kan zijn. Ja, dus het enkel, de schade van een stoel, dat kan wellicht alleen lijken, of dat het de stof is. Maar soms zijn het ook hele zittingen. Ja, dus we hebben het in totaal over een totaal van 5,6 miljoen. Ja. En de rekening loopt ontzettend uiteen. Ja, en dan zijn er natuurlijk mensen die zeggen... ja, maar dat kan ik niet betalen. En wat dan? Dan heeft u niks. Nee, we werken daarin, wat ik al zei, goed samen met justitie. En dus de rechter kan daarin ook een betalingsregeling treffen. En voor ons is het allerbelangrijkste om het signaal af te geven. Onze reizigers mogen dat ook echt van ons verwachten. En we willen daarin laten zien dat als je uh, iets bij onze treinen of aan onze stations uh, vernielt, dat je dan de rekening gepresenteerd krijgt. En dat die rekening ook open blijft staan. Duidelijk, Anita Middelkoop van NS. Goedemiddag. Politiebond ANPV is in verlegenheid gebracht... door berichten dat twee bondsbestuurders worden verdacht van fraude. In de verklaring zegt het bestuur het te betreuren... dat de organisatie op deze manier in het nieuws komt. Tadeem meldt dat de twee voor tienduizenden euro's hebben gesjoemeld... met subsidies en declaraties. Eén van hen zou de voorzitter van de ANPV zijn. Die voorzitter zit al maanden ziek thuis. Justitieverslaggever Remco Andringa. Ik heb ook contact gehad met een van de verdachten. Die zegt, uh, ik word onterecht beschuldigd, maar ik mag er niets over zeggen. Ondertussen heeft ook de politie zelf een onderzoek ingesteld... of er regels zijn overtreden, omdat de twee verdachten in deze zaak... Uh, allebei nog in dienst zijn van de politie... naast hun werkzaamheden voor de vakbond. Het OM bevestigt dat twee mensen strafrechtelijk worden vervolgd... maar noemt geen namen en ook binnen de politie wordt die fraudezaak dus onderzocht. In Peru in Zuid-Amerika is een busje met Duitse toeristen in een ravijn gestort. Twee Duitsers kwamen om het leven, tien mensen raakten gewond. Dat gezelschap was op weg naar de Colca Vallei, een toeristische trekpleister in het zuiden van Peru. Door nog onbekende oorzaak raakte de bus van de weg. Donderdag reed in hetzelfde gebied ook een bus in het ravijn en toen kwamen zeven mensen om. Na aanleiding van het vliegtuigongeluk dinsdag in de Verenigde Staten... moeten Amerikaanse en Europese luchtvaartmaatschappijen... direct hun straalmotoren onderzoeken. Ze krijgen 20 dagen de tijd om de turbinebladen te inspecteren. Anders moeten de vliegtuigen aan de grond blijven... zeggen de Amerikaanse en Europese luchtvaartmaatschappijen autoriteiten. Tegen de gewoonte inviert de Britse koningin Elisabeth haar verjaardag vandaag in het openbaar. Elisabeth wordt 92. Ze is de oudste en langst regerende vorst ter wereld. En vanavond is ze bij een speciaal concert in de Royal Albert Hall in Londen met artiesten als Kylie Minogue en Sting. Het NOS journaal. België begrijpt niet dat de UNESCO de oorlogsbegraafplaatsen... uit de Eerste Wereldoorlog afwijst als werelderfgoed. Dit, is, dit jaar is het 100 jaar geleden dat de oorlog werd beëindigd... en Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk dienden een lijst in... met 700 gedenkplaatsen. Maar een adviesbureau van de UNESCO wijst die aanvraag tot nu toe af... omdat op de werelderfgoedlijst geen plaats zou zijn... voor zaken die met oorlog te maken hebben. Dat is een misvatting, zegt de Vlaamse premier Bourgeois. Want het is een herdenkingsdossier, het is een dossier waar mensen bijeen, dat mensen bijeenbrengt die gericht zijn op, met evenementen die gericht zijn op verzoening. Het is geen ode aan de oorlog, aan het geweld, aan de haat. In tegendeel, het is een teken van nooit meer oorlog. En Bourgeois wijst erop dat Auschwitz en Hiroshima ook op de werelderfgoedlijst staan. De Volkskrant, Trouw, AD en een groot aantal regionale bladen... hebben tekort aan papier uitgeven. De persgroep had te laat in de gaten dat de papiersector... minder krantenpapier op de markt brengt. Dat vertelt hoofdredacteur Philippe Remarque van de Volkskrant. Nou, dat komt omdat uh, papiermakers... die maken dat op een soort gigantische rollen uh, voor krantenpapier. En de krantenindustrie uh, daalt met iets van 5 per jaar of zo... omdat veel, steeds meer mensen digitaal gaan lezen... En uh, soms zetten ze dus plotseling hun uh, productielijnen om. Vorig jaar was er nog overcapaciteit. En nu zijn uh, productielijnen omgezet op uh, andere papiersoorten die het juist ja wel heel goed doen door de interneteconomie. Uh, bijvoorbeeld voor kartonnen dozen. Uh, voor de pakjeseconomie die hebben we heel veel karton nodig. En als een aantal van die productielijnen wordt overgezet, dan kan er plotseling schaarste optreden. En we hadden dus een ja, bizarre situatie achter de schermen de afgelopen maanden. Uh, Enigszins paniek in de uitgeverij. En dan hoorde je zinnen die, die ik nog nooit gehoord had. Zoals, uh, ja, Wim heeft nog wat vrienden in Parijs. Uh, misschien hebben die nog wat papier. En uh, we hebben een Russische partij op de kop weten te tikken... via bemiddelaars in Zwitserland. Dus het klonk bijna alsof het oorlog was. En de uitgeverij moet daardoor op zoek naar andere oplossingen. Zo is de bijlage van de Volkskrant vanaf vandaag gedrukt... op ander papier en in een ander formaat. Ja, wij dreigden zelfs gewoon een kleinere krant te moeten gaan drukken. Een dunnere krant. Uh, en dat is gelukkig voorkomen. Maar daarvoor moesten dus wel Sir edmond onze bijlage over boeken en wetenschap op zaterdag... die is naast Volkshand Magazine als tweede bijlage verschijnt. Uh, die moesten we dan, daar moesten we het krantenpapier van inleveren. Die werd op krantenpapier gedrukt. En nu is er dus een partij uh, papier uh, wat glanzender papier op de kop getikt... Uh, in Duitsland bij een retailer. dus is eigenlijk folderpapier. Nou, Daar hebben we iets zieker gemaakt... door er een, uh, een uh, omslag omheen te doen. En vinden het resultaat nog best meevallen... maar uh, ja, nu zijn we dus een half jaar... hebben we een, uh, een veel kleiner blaadje. Dus ik heb een voorwoord geschreven waarin ik zeg... Ja, misschien gaan we er nog wel aan wennen... en dan heb ik over een half jaar weer iets uit te leggen aan de lezer. Want dan uh, moeten we misschien terug... en dan uh, vindt iedereen het jammer. Dus uh, je moet ook altijd het voordeel zien van noodsituaties... Uh, ik vind het uh, eigenlijk best aardig geworden. Dus uh, dat kunnen mensen voor zichzelf beoordelen. Filip Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant... en andere uitgevers hebben geen last van dat papiertekort. Israël is kwaad op... Natalie Portman, de Amerikaans-Israëlische filmactrice heeft een prijs gekregen voor mensen die een inspiratie zijn voor Joden, maar ze weigert hem op te halen uit protest tegen het Palestijnenbeleid van premier Netanyahu. De premier zou tijdens de uitreiking spreken, maar de hele ceremonie is afgelast. Leden van Netanyahu's Likud-partij vinden dat de overheid Portmans Israëlische paspoort moet afpakken. En het weer nog, droog en zonnig. In het noorden wordt het een graad of 17, landinwaarts maximaal 24 graden. Morgen maximaal 25, morgen eerst zon. Later een toenemende kans op buien met onweer. En vanaf maandag wisselvallig en 13 of 14 graden. En dan is er verkeersinformatie, want iedereen is in de auto gekropen. Lekker bij elkaar, stomend in de file met John Bakker. Ja, en dat zijn er nogal wat op de A1. Vanuit Apeldoorn naar Amsterdam, eerst bij Knoop het Hoevenlaken. 7 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, vertraging daar meer dan een uur. Een stukje verderop bij Eembrugge, 6 kilometer na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht, kost je ruim 20 minuten. De N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht 3 kilometer, vertraging zo'n 15 minuten. En nog altijd drukte in de bollenstreek op de N207... Al van de Rijn richting Hillegom. Bij Hillegom 5 kilometer. kost je ruim een uur extra. En op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. Bij Hillegom 2 kilometer. Daar is de vertraging 3 kwartier. En luisteraars, ahoy, dat is heel goed nieuws. Want u zit vast in die auto, dus u kunt naar mij luisteren. Hier, dokter Kelderenko, uw rationele rustmoment op de weekend radio. Wij praten straks met een priester van de kerk van het vliegend spaghetti-monster. Michael Afanashev, en hij is ingenieur, bijna dokter. Maar hij gelooft in biervulkanen, in heilige piraat... en hij eet uit religieuze overtuiging alleen pasta op de vrijdag. Die man is niet goed, hoor ik u natuurlijk denken. Maar zijn niet alle geloofsovertuigingen gebaseerd op bijgeloof en zinsbegogeling. We gaan het ook nog hebben over het voornemen van de EU... meer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 Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook Janine Jansen en de London Symphony Orchestra met het vioolconcert van Sibelius op 22 mei. Bestel nu kaarten op concertgebouw.nl. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl. slash mythes. Veel mensen in ontwikkelingslanden dromen van een eigen onderneming. Help ze met een microkrediet en krijg er een eerlijk rendement voor terug. Dat kan al vanaf 10 euro per maand. Kijk op oicocredit.nl Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Beste reizigers, de komende tijd wordt op meerdere plekken het spoor voor u vernieuwd. Dat kan gevolgen hebben voor uw treinreis. Dus gaat u er binnenkort een dagje op uit met de trein? Naar de dierentuin? Een dagje shoppen? Op familiebezoek? Check dan kort voor vertrek altijd even de Reisplanner Extra-app... of de reisplanner op ns.nl. Goede reis! Bij een pak draag je geen zeiljak. Sleutels zitten niet in je broekzak. En je ondershirt draag je niet zichtbaar. No-Shirt. Premium Invisible Underwear. Check No-Shirt.nl NPO Radio 1 Avro Tros Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, landgenoten, fijn dat u aan de transistor gekluisterd bent voor ons wekelijkse uurtje. Radiotherapie tegen Hypes Live vanuit Vondel CS, een prachtig Vondelpark ligt uh, voor ons. En dan proberen wij eigenlijk iedere zaterdag de ratio toch een beetje voorrang te geven op uh, irrationele gedachten. Vandaag links van mij, technologie-expert en ondernemer Danny Mekic. Welkom Danny. En mijn twee zeer geleerde gasten van dienst zijn om te beginnen op links. Dokter Guido van Hengel. Guido van Hengel, historicus en schrijver. Gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op de handel en wandel van Gavrilo Prins. Misschien weet u niet meer wie dat was... maar die man veroorzaakte de Eerste Wereldoorlog toch best een aardig conflict. Dr. van Hengel is balkankenner en doseert Europese studies aan de hoogschool te Den Haag. En dan rechts Michael Avanasjev... ingenieur en promovendus in de geohydrologie aan de TU Delft. Maar daar gaan we het niet over hebben. Hier aanwezig in zijn hoedanigheid... als priester van de kerk van het vliegende Spaghetti-monster. En ik begin met jou. Een aantal weken geleden zat je hier en toen hadden wij het over de sleepwet. En aanvankelijk zei ik ga uh, natuurlijk voor die sleepwet stemmen. Ik steun de macht altijd, rechts als ik ben. Maar nee, aan het einde van de uitzending toch besloten tegen te stemmen. En je hebt gewonnen. Nou, ik vind dat wel heel tof van je dat je dat ook gewoon toegeeft. Ja. Dat die uitzending echt uh, voor jou uh, belangrijk genoeg was om, uh, om je mening te veranderen. Wat vind je nou van wat er vervolgens gebeurt? Want ja, de uitslag was ja. vrij duidelijk en vervolgens gebeurt er eigenlijk weer niks. Nou ja, gebeurt er niet. Dat is de eeuwige discussie. Uh, het kabinet past uh, een aantal dingen, aan, neemt een aantal dingen over. Ik vind wel een, een, een, een referendum zoals we dat hadden, is een raadgevend referendum. Ze hoeven het niet te doen. En ik vind ook dat politici die ergens in geloven, mogen er ook voor staan. Dus het is niet zo dat je altijd moet buigen voor de wil van het volk. Nou ja, en dat doet me dan eigenlijk denken aan iemand anders... die ook veel in het nieuws is uh, de afgelopen weken. Dat is Mark Zuckerberg. Ach, Mark Zuckerberg. Moeten we die nou nog even besje? Dat is al wel genoeg gebeurd. Nou ja, besje. Hij zei sorry, sorry, sorry. Ik wilde eigenlijk een compliment uitdelen. Totdat ik afgelopen week weer hoorde nee. dat hij stiekem weer allerlei andere trucjes aan het uithalen is. Want er zijn dus anderhalf miljard gebruikers... die momenteel onder Europees recht vallen voor privacybescherming. Ja. Dat zijn niet-EU-mensen. Die gaat hier verhuizen naar Amerika. De data wordt dus overgezet naar Amerikaanse servers, waardoor ze opeens nee. veel minder bescherming krijgen. Dat viel me op. Een tweede wat me overkwam. Ik heb al heel lang ingesteld dat ik niet wil dat Facebook aan herkent. Doet met mijn gezicht en ik kreeg een privacy check-up voorgeschoteld ja. en ik moest als ik doorklikte, ging hij weer aan. Dus ik vind het eigenlijk gewoon een stiekem rat. Een stiekem rat, ja. Nou ja, dat zijn misschien alle ratten wel, maar trouwens, het is beledigend voor de rat. Moet ik echt toch even, kort Je rat is een fantastisch wezen. Um... Kijk, die Zuckerberg, de, is dit een, een eigen plan? Hij is aan de ene kant overal, sorry aan het zeggen... inderdaad, grootschalig. Alexander Klubin zat op deze stoel twee weken geleden. Hij zei, het is een clusterfuck. Hij pakt toch uiteindelijk iedereen terug. Zit hier iets heel rattigs achter? Is dat nou zo? ja. Nou ja, hij heeft een heel groot plan. Hij heeft een miljardenbedrijf. Denk maar niet dat hij zomaar van zijn plan gaat afwijken. Nee. Dat geloof je niet. En dat is ook niet zo. Sterker nog, als je al zijn sorry's van de afgelopen jaren op een rijtje zet... Nee, dan kom je tot de conclusie ongevarig. dat hij fulltime sorry aan het ja. zeggen is. Dus ik denk niet dat er iets bijzonders aan de hand is. Eigenlijk gewoon door. Ja. Maar door die Europese maar wet... Ook een plan, wat is zijn plan dan? Michael Afanashev, ja. Wat is zijn plan? Zijn grotere plan is nog rijker worden, denk ik, hè? Nou, bij de oprichting, want het is interessant... als je het er nu zou vragen aan hem... dan komt hij met allemaal ja, mensen met elkaar verbinden... Ja, hele ja. mooie ja, ja, ideologische ah, dingetjes. Ja, wat, wat maar bij de best, oprichting nou. heeft hij eigenlijk veel meer gezegd. Dus als je zijn biografie leest... dan zie je dat hij een ultiem transparante wereld wil. Hij gelooft erin dat als iedereen en alles transparant is... als je je dus altijd maar blootgeeft... Ja. dat heel veel kwaad dan uit de wereld zou verdwijnen. Nou, en dat is dus eigenlijk waarom hij ook vindt... dat wij richting Facebook toe geen privacy zouden moeten hebben. Ja, nou, een be betere milieu begint bij. Ik zou zoeken, Zuckerberg dan uitnodigen om uh, al zijn uh, privé dingen uh, met ons te delen. Weet je wat grappig? Wat? Hij was dus beginnen. bij het congres in Ik weet Amerika. niet of ik dat wil weten überhaupt, maar goed. Ja. Hij was in het congres uh, te gast in Amerika onder Ede... en hij kreeg de vraag gesteld, wilt u met ons delen in welk hotel u verblijft? En toen zei hij na een paar seconden twijfel nee. Dus ja, hij, ik snap het ook wel, maar zelf is hij ook niet echt transparant natuurlijk. Tegelijkertijd... Um... Uh, miljarden mensen zitten op Facebook. Heel veel mensen hebben er enorm veel plezier van. Tot uh, omaatjes die zeggen, ik hoor nog eens wat mijn kleinkinderen uitspoken. Dus uh, je zit er ook vrijwillig op. Je kan er ook vrijwillig vanaf niet helemaal waar. Je hebt een enorme psychologische druk. Er zijn mensen die bang zijn. Het is ook een soort dagboek. Je hebt jarenlang daar je gesprekken gevoerd. Ja. Ik, ik loop daar zelf ook tegen Ik ga binnenkort mijn Facebook verwijderen. Maar ik heb jarenlang met misschien wel honderden mensen daar gesprekken gevoerd. Ja. En om daar afstand van te kunnen doen, waar je nooit meer zomaar makkelijk bij kunt. Je kunt het wel downloaden natuurlijk, maar je moet het oh ja. toch iets weggooien, wat van jou is. Dat is voor heel veel nee, mensen moeilijk. Als je het kunt downloaden, neem je het dus gewoon mee. Ja, je kunt het wel downloaden, maar bij die privégesprekken geldt weer dat je ze niet van de Facebook-service kunt verwijderen. Ja. Dus als je je zegt Mark Zuckerberg prima we bewaren je privégesprekken maar je naam halen we er vanaf het is heel ingewikkeld Jort Oké okay. dokter Guido van Engel nou ja, ik vroeg gewoon af of het ook niet oplucht. Het lijkt me wel fijn. Dat Facebook... je er vanaf bent. Ben je... ja. zit, zit jij er, ik, er nog op of niet? Nou ja, ik ben er iets van vier, vijf jaar vanaf geweest. Maar ik moest een boek promoten. En toen ben ik er weer op dat Ah, zo. Dus heel heel onverwacht Ja, verrassend. Maar, hey, Denny, iets anders. Er is, is een hele discussie over het elektronisch stemmen. Ja, uh, inderdaad. CDA zeggen we. Moeten we dat niet weer eens een keer gaan proberen? Ja, ik word er een beetje moe van. En met mij vele onafhankelijke technischkundigen... Die noemen het uh, in mijn Twitter timeline onkruid. Iedere keer weer na de verkiezing moeten we onkruid gaan verdelgen. Want wat er iedere keer weer gebeurt. is dus dat beeld zien we dan van al die mm -hmm. mensen op hun knieën die die ja. stem aan het tellen zijn. En dan komt altijd de opmerking, kan dat niet anders? En eigenlijk is het antwoord nee. Stemmen met stemcomputers is niet veilig. Dan wordt er gezegd, nou, dan kunnen we misschien stemtellers gebruiken, waarbij je dus nog steeds een briefje krijgt die wel in een bus doet, maar de computer telt dan. Maar ook daar geldt weer, het is enorm duur. Je mm -hmm. hebt het over een enorme investering, enorm onderhoud. En de vraag is eigenlijk welk probleem het nou oplost. Dus online stemmen vanaf een computer is niet veilig. Het stemgeheim is niet uh, bewaard met stemcomputerstemmen stemmen uh -huh. moeten we niet willen. Kijk naar Amerika, daar is iedere keer de vraag. Is er gerommeld met de uitslag? Nou, dan krijg je dus een soort instabiliteit die je niet wil hebben. Nou, en dan zou ik zeggen: een stemteller kan misschien nog. Hè, dat je wel een ja. papiertje krijgt, maar dat hij ondertussen wel meetelt. Maar dan is de vraag: als je tientallen of honderden miljoenen gaat uitgeven, wil je dat nou echt doen om een paar uur eerder die uitslag te hebben? Nee, oké. Okay, is het, het is natuurlijk wel zo dat het handmatig tellen ook uh, veel fouten in zich heeft. Er was, ik geloof dat er een kandidaatsraadslid was die de krant haalde. omdat hij zei: Ik heb nul stemmen ge ge gekregen volgens de officiële uitslag. maar ik heb op mezelf gestemd. Dus hoe kan dat nou? Ja, er zijn ja. afwijkingen, dat is waar. Maar ik sprak laatst met een hoogleraar statistiek. En die zegt: Maar het zou niet uit moeten maken. De manier waarop er geteld wordt, kan als het goed is, niet echt leiden tot grote verschillen. En in de gemeentes waar de uitslagen wel nou, het is bij in elkaar liggen, was het heel gevoelig Daar ja. wordt een hertelling geëist. Maar dat ga je bij een stemteller ook ja, krijgen. Ja, geëist. Maar de burgemeester van Eindhoven stond niet toe. Dus dat krijg je toch wel. Ja, dan, dan moeten we dat veranderen. Dan is maar dat goed, het probleem. Maar kunnen we ook niet gewoon met elkaar afspreken: Kijk, ik vind achterlijk dat handmatige tellen. Maar het is ook folklore. Weet je, er zijn ontzettend veel. Het is een bonding experience Heel veel mensen melden zich als vrijwilliger aan in Tellen. Het hele dorpshuis zit vol met allemaal vrijwilligers. Dat is toch ook wel heel aardig. Ik met een je eens? Een eens. Nou ja, nou, goed. daar zijn we met ja. een eens. Oké. Okay. <laughs> nou, uh, wat, hebben we hebben eigenlijk nog een hypeje van de week. Hyper de hype, hoera! Ja, wat, wat mij betreft waar dat de speelt te duiven. Die werden afgelast omdat er weer eens een... Nou, ik weet niet of het al een weeralarm was. Want als er in Nederland boven de 20 graden zitten... dan is het onmiddellijk mis. Ben je even onder de indruk dat we meteen, weet je, een beetje zon... Alles aflasten. Ja, ik vind wel, ik, ik ben altijd heel erg, ik reis heel veel. Dan kom je in de koudste en in de warmste gebieden. dan gaat alles door. Maar als in Nederland het kwik uh, links of rechts om uitslaat, dan uh, is er paniek. Ik snap ja. het nooit zo goed. Misschien een soort voorzichtigheid. Ja, is, is, is dat iets van nu of was dat vroeger nee, ook voor... al? Ik bedoel, vroeger was het toch ook wel eens warm weer of koud weer, of niet dan? Nou, Ik weet niet. Ik heb, we hebben hier twee. Uh, de de wintertoren hier aan, aan tafel zitten. Misschien dat die ja, daar ja, iets over vroeger kunnen was zeggen. Alles anders anders beter natuurlijk. Ja? Uh, maar ik weet niet hoe het vroeger was, want ik was er zelf niet bij. Dus ik weet alleen van nu. Ja, maar als jij die, al die weeralarmen hoort. De, de code dit, code geel, code rood. Het gaat maar door. Raak je ervan onder de indruk? Denk je, het, het went ook weer, hè? Ja, het, het went ook wel. En dan denk ik, uh, waarom, uh, waarom hebben we die code geel? En uh, wie luistert dan nog naar uh, van, uh, van de KNMI als het een beetje wind is? Ik denk het, dus, uh, ja. Dus uh, ja. dat is net zoals met het stemmen tellen. Welke problemen? Lost het op en creëert het uh, niet grotere problemen als je dat gaat doen? Ja, precies. Ik zag uh, gisteren beelden van, uh, de, bij die koningsspelen. waarbij kinderen door de brandweer werden natgehouden. <laughs> alsof, het werkt, alsof het gestrande walvissen waren. Nou ja, goed. Ik, uh, land in paniek. Uh, dames en heren, wij gaan door. Um, Guido van Engel, dokter Guido van Engel, historicus, schrijver, docent Europese studies... aan de hogeschool te Den Haag. Eigenlijk doen wij nooit aan hogescholen. hogeschool. We doen alleen aan universiteit. Excuseert u zich even? Uh, nou ja, goed, dat is jouw keuze. Maar dit aan de hogeschool gebeurt er ook van alles. Ja. En uh, Daar wordt ook onderzoek gedaan. Hoe niveau? Uh, nou, niet slecht eigenlijk. Laat ik zo zeggen, ik denk dat HBO... is het niveau veel, uh, is er veel meer verschil tussen studenten. Uh -huh. Op de universiteit heb ik ook vijf jaar gewerkt. Dan hebben de studenten een bepaald niveau niet per se heel goed, maar ook niet per se heel slecht. dat hou je op je hele slechte studenten... maar ook hele goede studenten die ja. veel beter zijn op de universiteit. Ja, oké. Okay. En er zou niet heel veel mensen van de universiteit... eigenlijk teruggewezen moeten worden naar Ik heb rechten gedaan. Dat is natuurlijk eigenlijk een hbo-studie. echt ja. Een studie, ja. toch? Ja, ja, eigenlijk wel. Een vervuilig okay. universiteit. Als je, als je, je, als je, ook een als je rechten recht. hebt gedaan... Ja, ik, ik ben uh, uh, de studie die ik... Je bent zelf gegeest. Ja, maar, maar ik... dat was rechtsgeleerdheid. Oh, oké. Okay. Dus als jij <laughs> rechten deed, dan... Uh... Oké. Okay. Maar goed, we gaan het over de Balkan hebben. Um, uh, Guido, jij bent uh, specialist in die zin dat je, ben, je bent eigenlijk uh, gepromoveerd op een studie over, uh, of, of, over uh, Prinsip, de moordenaar van mm. Frans Ferdinand. Uh, nou ja, leg het eigenlijk even zelf uit. De, de, hoe de Eerste Wereldoorlog ontstond. Frans Ferdinand en zijn vrouw, hè. En zijn vrouw, ja. Oké, okay, de vrouw. Gelijk, ja, gelijk, de we moeten zijn. de vrouw er zeker bij noemen. Um, Gavrilo uh, Princip was de, de, een van de complotisten uh, de, uh, de mm -hmm. tegen uh, het gezag in, nou ja, in Sarajevo in 1914. Um, jij bent erop gepromoveerd. Je weet iets van het gebied. En de vraag is natuurlijk: en de Europese Commissie heeft deze week voorgesteld, de Europese Unie. Uh, we moeten echt de Balkan erbij halen. Uh, zes landen komen erbij. Uh, Juncker wil dat heel graag uh, om de Russen buiten de deur te houden... om de Chinezen buiten de deur te houden. Is dat een verstandige maatregel? Want door je Balkan leer je in de geschiedenisboeken en ook in jouw promotie. Uh, daar is veel gedonder. Uh, ja, je had het al over bussen vol met schobbenjakken. En uh, ik denk dat je daar uh, nou goed deels uh, gelijk in hebt. Um, ja, mijn antwoord op de vraag is eigenlijk... Uh, het is kiezen tussen twee kwaden. Ik denk dat het enorm lastig is om die landen bij de Europese Unie te brengen. Maar ik denk dat het uh, nog erger is om ze niet bij de Europese Unie te oh. brengen. Ja. Um, en precies om de dingen die je net al noemde. Er is op het moment in de af... Nou goed, ik, ik kom sinds onge ongeveer 2003, 2004... kom ik veel in Servië en Bosnië. En ik, uh, ik denk dat het... Ja, steeds slechter gaat eigenlijk met die landen. Ben je dat? Ja. Um, sommige dingen gaan goed natuurlijk. Je ziet wel, uh, de binnensteden zien er uh, frisser uit. Ja. Er is meer uh, hoogbouw. Hoe komt uh, dat? Door Geld, In nou? het eerste, ja. eerste idee denk je, nou, dat gaat helemaal niet zo slecht. Maar goed, dat is natuurlijk iets wat in, ook in de rest van Oost-Europa mm -hmm. is gebeurd. Dat weet Michael misschien ook. Uh, na het einde van het communisme werden sommige mensen heel rijk en, en, en welvarend. En andere mensen steeds armer. Ja. Dus de kloof wordt groter. En dat zie je in de binnenstad van een stad als, weet ik veel, Belgrado, oost Sarajevo... zie je dan de rijkere elite. Ja. En als je iets meer de plattelandsgebieden ingaat... dan zie je toch iets meer dan, uh, maar, maar laten we even onderscheid maken. Want uh, bedoel, uh, Danny, jouw vader komt uit Bosnië. Uit Herzegovina uh, om precies te zijn. Dus uit dan begint het onderscheid alweer. Dus als je het, het land heet Bosnië-Herzegovina en dat ja. bestaat uit twee delen. Voor mij is het één gebied, maar uit Herzegovina om precies te zijn. Ja. Ja. Maar even het, het oude Oostenrijk-Hongarije. Dat hele Balkanrijk hoorde daar natuurlijk bij, de dubbelmonarchie. Slovenië zit al bij de EU. Kroatië zit mm -hmm. bij de EU. Servië gaat het over, maar het gaat ook over Macedonië, Albanië, Kosovo... Montenegro, Bosnië. Dus het gaat over zes landen. Ja. Hebben wij tijd om deze zes landen te onderscheiden? Of is het een hoop. Uh, ja, de... Nou, ik ga een poging wagen ja. om dat snel even te doen. Ik denk. Uh, nou goed, jezelf, Slovenië en Kroatië waren ooit lid van het Oostenrijkse Hongaarse Rijk. En uh -huh. de landen die je net om zijn gewoon deels lid geweest. Of ja, lid. <lacht> uh, onderdeel van het uh, Ottomaanse Rijk. Ingelijfd. Ja. ja uh, ik denk dat sommige van die zes landen helemaal niet zo heel veel slechter aan toe zijn... dan bijvoorbeeld het EU-lidstaat Bulgarije. Wat niet oh. wil zeggen dat het heel goed gaat, maar het is niet aanzienlijk veel slechter. Waarvan velen zeggen, had Bulgarije en Roemenië ooit lid moeten worden? Goed, maar dat is nu, daar ja. zijn dat we is er nu inmiddels aan land. Ja. En dan zou, het, zou ik willen Servië en Montenegro zijn... Zeer corrupte staten waar enorm veel criminaliteit uh, problematisch is. Maar waarvan ik denk, nou ja, goed, dat zou nog wel op, een, op het soort Bulgarije kunnen lijken. En dat heeft zijn voor- en nadelen. Uh, problemen zijn, denk ik, vooral in de landen waar gewoon uh, gewapende conflicten uh, zijn uitgebroken. Mm -hmm. En nog steeds dreigen tot op zekere hoogte. En dan hebben we toch dat Bosch, is Bosnië-Herzegovina, in... ja. Kosovo en in mindere mate, maar zeker ook niet ongevaarlijk Macedonië. Oké, okay. maar je zegt dus eigenlijk... we kunnen beter die landen toelaten om erger te voorkomen. Wat, wat voorkomen we dan? Voorkomen we oorlog, voorkomen we Poetin, voorkomen we de Chinezen? Wat doen we dan? Nou, laten we, laten we even voorstellen, we doen het niet. Geen uh, die landen niet bij de Europese Unie. Wat je dan krijgt, is heb je een soort tuin... in het centrum, nou, in het centrum om, omringd door Europese landen... Mm -hmm. waar uh, China zijn gang kan gaan, Rusland zijn gang kan gaan... Turkije enorm zijn gang ja, kan gaan. zijn gang kan gaan, is dat erg? Dan nou, dat is, al, dat is al ja. bezig. Bijvoorbeeld in Bosnië worden heel veel uh, moskeeën opgericht, onder andere door uh, so so so Saudi-Arabië. Ja. ja, goed, maar wij hebben daar dan discussie over en zeggen van liever niet. Of daar nee. wordt hier van politiek debat Maar Kino, dan is de discussie toch eerder als wij ze erbij halen: importeren we niet de oorlog? Importeren we het conflict niet binnen de EU. Nou. Dat is een interessant punt. Want ik denk, als we die landen binnen de EU halen... dan moet de EU ook flink op de schop. En dat betekent dat de EU veel politieker moet zijn. Niet de hele tijd alles gedogen. en Ja, het zal wel acht jaar die Russen. Ach ja, die Chinezen. laatste. ze En wat bedoel je daar nou mee? Nou, strengere regels. Strikter zijn. En ook duidelijker een politieke boodschap. Niet alleen van, ja, vrije verkeer van goederen. Economische voorspringen. Kijk dan naar Polen en Hongarije. Bijvoorbeeld twee landen die al langer bij de Europese Unie zitten. Het gaat daar economisch... Polen dan. Economisch helemaal niet zo heel erg slecht. Sterker nog, het is een van de snelst groeiende economieën ja, van Europa. Maar uh, uh, politiek gezien ligt dat heel gevoelig. En dit dit, komt heel dit is natuurlijk het geschipper binnen de EU. En als je de EU groter maakt, zal er alleen nog meer geschipperd moeten worden. En we hebben natuurlijk destijds... Nou, de Griekse toetreding had nooit mogen gebeuren. In ieder geval niet op financiële gronden. Daarna heb je discussie over Bulgarije en Roemenië. Dat gaat over corruptie. Dat gaat, nee, dat gaat over allerlei uh, problemen waar je nu denkt. Moeten we dat groter maken door er nog meer bij te halen... of voorkomen we daarmee nog een veel grotere ramp? En wat ik niet helemaal scherp krijg... oké, okay, de Chinezen investeren in die landen, dat doen ze in meerdere landen. Ze kopen ook spullen bij ons. Ze kopen Duitse bedrijven, ze kopen Amerikaanse bedrijven. Ze kopen van alles. Dat is een onvermijdelijke uh, uh, opkomst. Servië is door zijn cultuur veel meer ge gericht op Rusland... dan op Europa, um, moeten wij hier zo'n grote rol in willen spelen? Nou, wat betreft China ben ik het wel deels met je eens. Maar wat betreft Rusland denk ik dat het... Goed, wij, wij kennen Poetin als iemand die op buitengewoon slimme wijze ons Europeanen beslist zonder meteen in complottheorieën terecht te komen. Maar bijvoorbeeld Turkije is eigenlijk het land waar ik het meest bang voor ben in deze. En uh, toevallig las ik van de week dat een Zuid-Servische stad, uh, waar inderdaad veel moslimzones dan Erdogan hebben uitgeroepen tot ereburger van de stad, Novi Pazar. Uh, uh, ik was in Sarajevo in het uh, yep. bibliotheek, waar inderdaad een grote uh, plakkaat hangt van uh, Erdogan, uh, geëerde bezoeker van onze bibliotheek. Maar, maar nogmaals, uh, dat hebben we toch in Nederland ook? Ja, ik denk in Erdogan, Nederland ook ja, die niet hangen dus. niet hier ook. Dus, ja, uh, Nee, wat lijkt me een ja? wat is het verschil? Nou, ja. en, en uh, in Rotterdam hangen die bedoel je. Ja, waar zijn de aanhangers? Bijvoorbeeld. Ja. Uh, daarnaast, uh, we hebben uh, om in wetenschappelijke sfeer te komen, we hebben een experiment. We hebben een controlegroep. Bulgarije en Roemenië die zijn bij de EU betrokken. Mm -hmm. Heeft het daar de gewenste effect gehad? Ja. Zijn we daar blij mee? Ik, ik weet het niet, maar ik hoop dat jij uh, meer kent. Ja, uh, de dus nou snelwegen zien dan, uh, er in ieder geval prima uit, want die zijn precies. door Europa betaald. Ja, um, nou ja, goed, uh, dat, dat is voor Bulgaren en Roemenen aantrekkelijk. We hadden het net even met Danny mm. ook over Kroatië. Nou goed, Kroatië is onlangs ook bij de Europese Unie gekomen. Hebben we daar nog enorm veel last van? Nee, in Kroatië zien we de verschillen wel. Dat dingen aanzienlijk uh, veranderen. En dat wil nog niet, ze niet zeggen dat het allemaal rooskleurig mm. is. En Jean-Claude Juncker okay. die denkt van fantastisch, alles gaat geweldig. Ja, maar ze mag verlusten. het over Juncker even. gewoon niet meer hebben. Precies. Danny, maar... jij gaat terug naar je familie daar, in Bosnië-Herzegovina. Dus de familie van jouw vader, die in niet Kroatië. gevlucht is. In Kroatië. Die is niet gevlucht. Nee, klopt. Um, Echt een klassiek ik, liefdesverhaal. Mijn moeder is verhaal, Nederlands Vader die, jouw moeder is die... geschaakt door jouw vader nog. Ja, of omgekeerd. Bewijzen. Ik weet nog steeds niet precies ja. hoe dat ging... Uh, op, de, op de camping uh, in Kroatië, wat ze precies is, hebben gedaan. Maar... Jouw moeder is gewoon in het busje geladen destijds. Nou, mijn vader heeft geen rijbewijs... dus ik hoop niet dat hij, <laughs> dat, dat, dat, dat hij haar in een busje meegedaan. genomen nee, hoe heeft. Hoe zie je de situatie daar? Ik bedoel, je bent amateurkijker uh, uh, op dat punt. Nou, eigenlijk helemaal geen kijken. Ik ga er graag heen op vakantie. Ik heb er familie wonen. Ik vind Kroatië een fantastisch land. bosnië herzegovina kom ik ook graag, maar niet te lang. Het is heel warm in de zomer daar binnenlands. En er is eigenlijk heel weinig te doen Kijk, Kroatië is volgens mij een succesverhaal. Ik denk niet dat we heel veel last hebben van Kroatië bij de EU. Maar wel heel veel profijt. Hè. Je komt wel? sneller de grens over. Uh, ik zie weinig Kroatische busjes. Ik heb niet het idee dat uh, die Kroaten nou massaal ja. werk aan het uh, afpakken zijn. Dus volgens mij Kroatië is natuurlijk wel een christ overwegend christelijk uh, mm, katholiek. land. Yeah. Katholiek. Um, dus, dus misschien dat het daar ook wel wat dichterbij ligt. Uh, in Istrië, dat is de, het westelijke gedeelte van Kroatië. Daar wordt ook Italiaans gesproken. Dus het is wel een land dat, dat nu wel heel veel met Europa heeft. Dus je zegt echt, is het een goede stap? Ik denk dat Kroatië erbij gekomen is. Dat het een groot feest is, nee. voor het land zelf ook. Het heeft meer richting gebracht, meer stabiliteit. Ja, en die andere landen... Ik denk toch wel uh, dat het een enorme kans is voor die landen, vooral zelf... want daar hebben we nog niet over ja. gehad, maar de mensen die daar wonen... wat in ik dan weleven. altijd hoor, nou ja, ze willen in elk geval allemaal wel iets. En het lastige in die landen nu is dat er heel weinig richting komt vanuit de politiek. Het is een beetje ingewikkeld, er zijn heel veel verschillende discussies. En als daar op een gegeven moment een soort richting zou kunnen komen... naar een bepaalde kant op, waarvan wij nou ook van zeggen dat in Europa... dat is ja. de goede kant. Dat ze een doel hebben, zeg maar. Dat ze een gezamenlijk doel ja. weer kunnen hebben. Want het is wel, uh, ik weet niet hoe jij dat ziet, Guido, maar wat ja, ik dan, dan een gezamenlijke binnen de EU. Nooit meer oorlog. Nou, nou, ja, we, we hebben oorlog. natuurlijk wel uh, bepaalde wetten, regels en manieren van werken. Ja. Dus er wordt wel over die landen gezegd. Bepaalde ja. vormen ja. van criminaliteit, ja. fraudebestrijding, ja. ja. ja. et cetera. Dat moet je aan banden leggen. Ah, dat is, iets, dat is een, een prikkel die niet ja. heel sterk aanwezig is nu. Maar dan de Bulgarije Gido, gewerkt, of ja. niet? Nee, even, even, uh, Roemenenburg, nee. maar ik wil even nog... Guido, ja. als je... Um, Misschien voordelig voor de landen, maar de vraag is hier ook altijd... moet je misschien ook de financiële vraag stellen. Wat gaat het ons kosten? Dus het is leuk dat we die snelwegen een beetje helpen financieren. Een paar miljard gaat er niet om. Maar ja. we hebben wel van de rest van Zuid-Europa... neem Griekenland even alle schulden op onze kar getrokken. En ja. dat willen mensen gewoon niet meer. Dus nee. moet je ze de euro inhalen? Goed, termijn. Griekenland is al veel langer lid van de Europese Unie. Dus dat is een, een verhaal van een tijdje terug. Um, ik denk dat zeker uh, de toetreding van de midden-Europese landen... hebben we ik over Polen, Tsjechens, hm. uh, Duitsland, Oostenrijk, maar ook Nederland... enorm veel... Uh, profijt heeft opgeleverd. Ja. Nou ja, ik, do, ik noem alleen maar... ik woon in Den Haag, waar, uh, waar tienduizenden Polen wonen, die enorm veel werk, uh, ja. werk verrichten. Um, dat soort dingen worden vaak een beetje vergeten. Ja, ja, Daar profiteert Nederland dat. zeker van. Maar ja. het indirect is het... en, en profiteren we op zekere, in zekere zin van die interne markt. Wat niet wil zeggen dat er ook weer schaduwkanten aan zitten. Vooral... Denk ik ook voor Polen en Hongaren en dan ja. goed, uh, ja, En bovendien, Bolgaren. hoe druk je stabiliteit uit in een bedrag? Want dat merk ik wel in Kroatië. In Kroatië Precies. is rustgekeerd. Dus het is duidelijk, er is ja. rust. Uh, mensen ja. kunnen makkelijk weg als ze willen. Ze vinden het niet zo nodig, want ze vinden het zelf allemaal een prachtig ja. land. Dus bij voorkeur blijven ze er voor een heel laag loon werken. Want ze vinden het fantastisch dat ze gewoon bij papa, mama en opa en oma op bezoek kunnen. Ja. En dat het eten ja. nog echt uit de zee komt. Uh, dus, maar, dus die stabiliteit die je daar voelt. Ik ben natuurlijk geen deskundige. Maar ik snap wel wat Guida onder andere zegt. Van hè, er zijn veel uh, invloeden in die landen die nog niet ja. bij de EU horen. En de vraag die wij onszelf moeten stellen is: hoeveel is het ons waard hè, dat, dat, dat een gebied wordt dat erbij hoort? En daardoor dus een soort stabiliserende werking ervan uit kan gaan. En hoe groot is het probleem? Het heeft al met al 20 miljoen inwoners. Allemaal naar bij die zes landen. Uh, het drukt niet echt op het hoeveelheid in Europa natuurlijk. Ik bedoel, dat is een paar procent. Nee. Nou, en, en, en ook wat Danny zegt: van sommige dingen kun je niet in geld uitdrukken. De, ik zeg in mijn onderwijs vaak de drie ps van Europa. Je hebt uh, vrede, peace en, en, en welstand of voorspoed, uh, prosperity. En de derde P is denk ik nu, die, uh, ja, daar, zit, daar staan we nu, dat is de hm. P van power. Want uh, er wordt gewoon een geopolitiek spel gespeeld hm. in die regio... door de landen die ik net heb genoemd. En de vraag is, wat gaat Europa daartegen doen? Nou, we nou, kunnen zeggen, we ja. hebben regels, we hebben mensenrechten... we hebben uh, uh, de interne markt, allemaal leuk. Maar er moet op een gegeven moment ook een soort van politiek antwoord komen... Ja. op van ja wat gaan we doen tegen Rusland, tegen Turkije. Putin. Nou, meneer Poetin. Misschien moeten we niet de hele tijd maar zo boos tegen Rusland doen, want we zijn met de koude oorlog bezig. Ik snap niet waarom we dat heel tijd moeten, maar het is misschien voor een andere uitzending. Ja. Even, moeten zij vrij kunnen reizen? Moeten ze in Schengen komen? Nou, dat is dus een ander punt. Ik vind het helemaal niet zo ja, heel nee? slecht. Uh, nee, ik vind het niet zo'n slecht idee dat sommige landen langzaam, bijvoorbeeld Bulgarije nee. en Kroatië zit ook nog niet. Kroatië zit nog niet in Schengen. Kroatië heeft nog geen grensovergang. Nee, ja, ja. Dus uh, vind ik geen slecht idee en ook zeker niet in de euro. Dat zeker niet. Dat zeker niet. Nee. Dus, nou ja, je zou zeggen als ze niet in de euro zitten, niet in Schengen, waar hebben we dan problemen mee? Dan, ik, dan is het toch eigenlijk prima om het te doen, of niet? Ja, ik, hoort, uh, het is Dr. Co. dus ja. wordt, wordt, je verwacht uh, hele intelligente antwoorden. Ik zou het gewoon fijn vinden als ik daar dan weer kom... dat ik merk dat, dat die landen weer een bepaalde richting ingaan. En het is nu een soort, als ik dan praat over bosnië herzegovina dat is een stel bergen en een fantastische brug. En die mensen die leven daar en die leven van dag tot dag. En sommigen vinden dat fijn en anderen niet. Mm. Maar ze hebben heel weinig perspectief... Um, en ja, dan ontstaan er dus van buitenaf. Dat zou een Europese invloed kunnen zijn. Dat zou een invloed kunnen zijn van, vanuit, vanuit een, een ander gebied. Maar er ontstaan dus invloeden van buitenaf. Land Lekker. is goedkoop. Gebouwen zijn goedkoop. Invloed kopen is goedkoop. En vaak daar nog misschien niet wettelijk toegestaan, maar wel mogelijk. Corruptie heet dat, hè? Terug. Moeten ja. we ook iets zeggen doen. Maar goed, nou ja. dat doen we voor een andere uitzending. Voor nu, dokter Gielo van Engel, dank. Historicisch schrijver... Um, uh, we gaan door op een boek dat je onlangs hebt geschreven. Doen we niet nu. De Zieners over Utopist. Dat doe ik binnen een paar weken. Want daar moeten wij meer van weten. Maar daar heb ik echt even wat minuutjes voor nodig. Okay. Dank voor nu. En dan, uh, lieve luisteraars. is deze week geen jonge dokter. Die zou er eigenlijk wel zijn. Maar gisteren. Um, of vanochtend kregen we het bericht dat onze promovendus... Uh, dokter Roos de Wild uh, moest afbellen. Hoe kwam dat nu? Um, ja, er was uh, gedoe op, geloof ik, op haar afstudeerfeest. Nou, ze, ze moest afzeggen omdat er een Kosovaarse gast van haar... ook al een Balkanverhaal eigenlijk onwel was geworden... en vanochtend naar het ziekenhuis moest. Um, ze had een fantastisch promotieonderwerp wat mij betreft... namelijk de relatie tussen het opbloeien van prostitutie... en het landen van vredesmissies van de VN. Ik dacht, hier moet ik meer van weten. Misschien komen we op terug. Maar nu... Kan het dus even niet. Dokter Kelder en Kool. Met Jort Kelder. Ja, en dan gaan we hier naar uh, Michael Avanasjev. Uh, naast mij, priester in de Kerk van het Vliegend Spaghetti Monster. Uh, je bent ook aan het promoveren in Delft. Uh, ja. ge geodesie, geloof ik. Nou. Geohydrologie. Een, een hele ingewikkelde zin. Eén zin, waar, waar promoveer je op dit jaar? Uh, nou, Dit jaar nog niet. Uh, ik hoop het nog, uh, duurt, eens een beetje nog op. wel af te ronden. Ja. Ja, sorry, uh, dokter Kelder. <laughs> nee. uh, het gaat over uh, bestrijding van corrosie in de ondergrond met microbiologie. En het uh, doel is om uh, de milieu-impact van geotechnische bouwmaterialen hmm. te reduceren. Kijk, dat lijkt me razend interessant. En hoe kan iemand met zo'n verstandig uh, studieonderwerp... dan toch lid worden van de kerk van het vliegende Spaghetti-Mons? Want daar moeten we misschien even wat meer over zeggen. Uh, uh, u zei pastafari. Wat is ja. een pastafari? Uh, Pastafari is uh, iemand die de kerk van de pasta aanhangt. Dus, uh, de kerk van de pasta. U zit ook hier in de studio met een... Uh, ik zeg nu ineens uur omdat ik het het heel doen. Met een vergiet op het hoofd. Een hoedje ja. als vergiet. Ja. Uh, uh, u wat u drukt dit uit? Moet u niet vader noemen eigenlijk? U bent toch priester? Dan is het toch wel gebruikelijk. Nou, we, we, we, we, we, vader van haar chef. Wat stelt die kerk voor? Wat is dat voor kerk? Uh, nou, wij zijn uh, Pastafari. kerk van het vliegend spaghetti monster. Uh, dat is... Uh, Zit ziet al in de naam. Wij geloven in het vliegende spaghetti-monster. Uh, dat het uh, in een dronken buitenwereld heeft uh, gemaakt. Het uh, ja. begon met een, uh, het maken van een berg, bomen en een dwerg. Ja, dat klinkt allemaal zeer geloofwaardig. Ja. Uh, nou klinkt het ook natuurlijk als een grote grap, uh, uh, als een beetje lange neus naar al die andere geloven. Nou ja, vergeleken uh, waarmee je uh, met een uh, scheppingsverhaal... dat God heeft een uh, lomp klei gemaakt en opgeblazen heeft... en mm -hmm. dat er mens is geworden. Ja. Ik vind dat uh, wij uh, minstens net zo geloofwaardig zijn zo niet meer. Ik denk, wij, wij geloven ook in een uh, unintelligent design. Dat onze schepper niet zo slim is... En dat verklaart voor ons een hoop van de onvolkomenheden van de wereld om ons heen. Mm -hmm. dus, ja. Maar, pro, maar pro, probeer je eigenlijk andere geloven een beetje uh, belachelijk te maken... een spiegel voor te houden van kijk, wij verzinnen rare symbolen. Mensen met een vergiet op je hoofd lopen. geloven in bijvoorbeeld als je mm. naar de hemel gaat... dan zijn er eeuwige bierfonteinen. En in ja. de hel uh, drink je ja. misschien vergiftigd bier, ik weet het nee, niet. Maar, dat, uh, ja? Wij weten het niet zeker, maar waarschijnlijk is het lauw bier. Maar uh, <laughs> ik heb laatst over nagedacht. En, uh, daar zit wel een uh, diepe symbolische betekenis ook achter. Jo. Want uh, uh, volgens mij is, is uh, de hel is het net niet net niet de trein halen dat je biertje net lauw is. Uh, dat is de hel. Uh, dat is de hel. Als je continu iets wil en het hem net niet is, ik uh, dat dat je het net in de, niet, de hel, uh, de hel ook de promotie van de dames van Lichte Zeden, maar ze hebben allemaal een klein uh, zoatje. Op de in, in, in de hel. Ja. Okay. Uh, yeah. uh, we zeggen, uh, in de hel is, het, uh, is de biolauw en de strippers hebben een soas. Het uh, is dus mm. een beetje Las Vegas. Als je wil uh, ervaren hoe de hel uh, van de pastafaris is... een tripje Las Vegas, dan kom je aardig in de goede richting. Okay. Dus jullie, jullie gaan ook nooit naar Las Vegas, neem ik aan? Dat is zeg maar een soort verboden oort dan? Nou, nah, we, we doen niet aan verboden. We zijn, uh, we zijn een geloof dat het niet dogmatisch is. Het uh, mm. enige dogma mm. bij ons is dat er geen dogma zijn. Als je iets mm. van ons kunt bewijzen, aantonen... dan nemen we het graag over totdat het zo ver is, uh, houden wij ons koers. Uh, ja, ja. Hoe, hoe kijk je naar uh, andere geloven? Ben je eigenlijk, uh, als je hier een kruisje zou kunnen zetten... geneigd om alle andere geloven gewoon even af te schaffen? Zou dat verstandiger zijn, dokter? Nou, af te schaffen, dat uh, mogen ze zelf weten. Uh, mm -hmm. We hebben een vrijheid van geloof. Uh, ja. dus, uh, maar je kunt een geloof helemaal niet afschaffen, Jort. Hoe zie je dat nou voor nee, je? Kan, je de, we zijn niet ja. van de gedachtenpolitie, dat kan helemaal niet. Nee. Maar er zijn natuurlijk wel uh, mensen die dat uh, voorstellen. Um, uh, ja, uh, dat, succes. De religie is, uh, wordt vaak gezegd, is natuurlijk een bron van veel uh, conflict, van veel oorlogen. Uh, ik denk dat het niet per se de religie zelf is. Ik denk dat de, de fanatisme, het dogmatische geloof in de eigen ja. gelijkheid... en uh, niet bereid zijn te accepteren dat de mogelijkheid bestaat... dat je het ook uh, niet helemaal weet. Ja. Kijk, wij, wij zijn anders dan andere gelovenden dat wij dat wel accepteren. Hebben jullie ook een politieke boodschap? Kijk, vandaag wordt het 100-jarig bestaan van de SGP... de Staatkundige gereformeerde partij gevierd. Dat is de, de, nou ja, dat is de orthodoxe christelijke protestante partij. Um, vind jij dat soort... Ik bedoel, zou, dat, zou er ja. ook een, een partij van de Pastafari kunnen komen... voor de verkiezingen, of niet? Uh, nou, kijk, uh, mijn zaak is in het nieuws geweest. En daar is wel uh, veel over geklaagd. Uh, en uh, ik vind het wel heel jammer dat... Uh, dat de, uh, uh, ...partijen die op religie uh, gebaseerd zijn... ...niet uh, hun steun uitspreken voor mensen... ...die vanwege hun religie onderdrukt worden. Ja, wat even als jou, jouw steun was. Je vindt dat je onderdrukt wordt. Jij wil promoveren. Dan moet je officieel van de universiteit... Ja. In, een, in, ...in een rockkostuum, bijvoorbeeld ja. staan. En jij zegt, nee hoor, ik ga in mijn eigen priestergewaad... ...en ja. met mijn vergiet op mijn hoofd. Ja. Dus een piratenpakket? Ja, een piratenpakket, ja, ja, ja, ja. Ja. ja. Wij pastafaris vereren de piraten als uh, goddelijke wezens. Daarom is... Uh, uh, Ceremoniële kleding van een priester uh, bij de Pastafari is een piratenkostuum. Ja. De Theodelft heeft een kledingreglement, uh, kledingvoorschriften. Uh, je moet een uh, rokkostuum of een, uh, als man of een gala-jurk als vrouw dragen. Ja, het uh, terecht zou ik zeggen. Nou ja, daar maken ze wel uitzonderingen op. Uh, bijvoorbeeld, militairen mochten een ceremoniële uniform promoveren. Ja. En, uh, een Japanse promovende mocht in een ceremoniële kimono uh, gaan. Uh, zeggen dat het omdat uh, de kledingreglement gebaseerd is op uh, galastijl, uh, white tie events. Mm -hmm. nou, de regels van white tie events zijn dat priesters ook in een ceremoniële kostuum komen. De Dalai Lama komt bij een staatsbanket, ja. niet in een kostuum, die komt in zijn gewaad. Mm -hmm. Dus ik zei, ja, ik ben ook een priester. Ik wil in mijn ceremoniële kostuum uh, gaan. Maak dus ook voor mij een en, uitzondering. En ik begrijp dat de universiteit is geadviseerd, doe het niet. Het is niet een rechtelijke uitspraak, maar het is gezegd van je moet dat niet doen. Het is een... Uh, college voor een, de, de rechten van het. de mens vond dat ja. uh, de TU Delft mij uh, in deze kwestie niet discrimineert. Maar, als, maar dat vroeg me af. Uh, als je binnenkomt in een praatpak, sta je dan niet meteen 10-1 achter ten opzichte van je opponenten? Of Die je wil een, uh, nog gaan promoveren, bedoel je? Nou ja, nee, Hè? maar... Je, ja... Uh, Gaan die uh, professoren die daar duidelijk niet van gediend zijn, jou niet helemaal uh, grillen? Ja, maar dat weten ze toch al van hem. Ze kennen ik, uh, hem. Ik hoop uh, dat uh, mijn professoren uh, uh, zich ook misschien verdiepen in het uh, pastafarisme. En uh, het uh, liever nietje dat je uh, mensen niet op het uiterlijk moet beoordelen. Ja, want je doet niet aan verboden, je doet aan liever nietjes. Ja, klopt. Ja? Uh, wij, zijn, uh, wij hebben uh, acht liever nietjes, dat zijn de, de, de morele principes van ons geloof. Ja. Uh, het verhaal is dat oorspronkelijk waren er tien. Maar de piraat Mozie, die van het Vliegen spaghetti monster de tien uh, lieve nietjes heeft gekregen en twee heeft laten vallen. En dat verklaart deels de, de losse morele zeden van uh, de pastafaris. En alles wat je zegt, daar glanzen de ogen bij. En ik denk, hij, hij is de heleboel aan het bedotten. En dat vind ik ook wel heel, heel interessant. We gaan eens even uh, bellen. Even bellen met... Met wetenschapsfilosoof en scepticus, dokter Maarten Boudry uit Gent. Dag meneer Boudry. Hallo, wat vindt u... Laten we hem gewoon een heel algemene vraag. Moeten religies worden afgeschaft? Uh, ja, dat is moeilijk haalbaar. Maar wat vooral moet worden afgeschaft? Volgens mij is de, de vrijheid, De godsdienstvrijheid. Uh, als apart beginsel, zoals dat nu verankerd ligt in de Grondwet en in de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens. Daar wordt het tijd in het rui. Ik zou ook iedere wereld zien zonder religie. Um, maar, maar religie zomaar afschaffen uh, is, ja, is, is, is dus niet alleen uh, totalitair, maar, maar het is ook onmogelijk. Je kan mensen niet dwingen om niet mm. uh, al dan niet te geloven. Maar er uh, wordt altijd als er, over, als er over geloven wordt gepraat... wordt altijd ge, meteen bijgezegd... ja, ik heb respect voor ieder geloof. Maar moeten we eigenlijk respect voor ieder geloof hebben? Het is vaak gebaseerd op, op minder dan drijfzand. Ja, natuurlijk. Ik, ik, ik, ik heb niet, de, niet meer respect voor geloof... Dan ik, dan ik respect heb voor homeopathie... of voor uh, astrologie... Of, mm. of Scientology of, of mensen die, uh, die denken dat de aarde plat is. Um, dus... Ik denk niet dat religie als het duidelijk een bijzondere vorm van respect verdient. Je hebt natuurlijk wel regels van welwezendheid. Ik ga mogelijke niet gaan beledigen in een moskee. Uh, ik ga mensen niet in een gezicht gaan uitlachen. Maar ik vind wel dat ik het recht heb uh, om te spotten met eender wat. Uh, en dus inbegrepen religie. En zolang dat ik mensen niet dwing om naar mijn satire uh, naar mijn spot te luisteren. Dan vind ik uh, dat ik volkomen in mijn recht ben. Dus er bestaat niet zoiets als een... Uh, recht om niet beledigd te worden. Want als je zoiets zou, zou invoeren, dan krijg je het de staat van de langste tenen. En het vervelende is nu dat het wel uitgerekend vaak uh, religieuze mensen zijn die zeer lange tenen hebben en die uh, vinden dat zij kunnen rekenen op een bijzondere vorm van respect. En dat heeft volgens mij te maken met, met dat begrip van godsdienstvrijheid. Het begrip ja. godsdienstvrijheid uh, er eigenlijk de indruk van, ja, alle meningen zijn vrij, maar religieuze mm. meningen die zijn toch nog ietsje vrijer. Dus je moet elkaar wel respecteren. Uh, maar als iemand religieuze mening heeft... Dan, uh, ja, dan moet je nog een bijzondere vorm van respect van opbrengen. Ja. En dat is iets wat, Maar even, uh, ik even tegen ter correctie. Ik weet dat heel veel mensen in die stomende file nu woest worden... want zich helemaal vastklampen aan hun geloof. Op wat dat dan ook gebaseerd mm -hmm. is. Maar het kan natuurlijk ook best een nuttige rol... al is het maar een rol van troost vervullen. Van samen, samen zijn, binden, samen zingen in de kerk. Heeft een functie, toch? Uh, ja, misschien, maar een geloof in homeopathie of astrologie, of, een, of misschien dat ze geloven in een platte aarde of in complottheorie, ik kan ook allemaal een nuttige functie hebben. En ik ben bereid om daar een, een, daar een discussie over te voeren. Maar het is niet omdat het iets een nuttige functie zou kunnen hebben voor, ja. voor iemand, uh, dat ik het niet kan bespotten. Uh, trouwens, uh, het, het, het komt vrij zelden voor dat je door een geloof te bespotten iemand zijn geloof afhoudt. Uh, dus wat dat betreft uh, moeten we ook niet te, uh, ja, te, te hard van straf lopen. Dus we moeten ook niet bang zijn dat we die dat we die illusie van mensen zomaar zullen vertrekken. Ja. Ik, heb, ik heb daar zelf in mijn boek uh, over geschreven, dus dat uh, ja, uh, nuttige illusies volgens mij nogal, uh, nogal overtrokken zijn. Dus ik denk niet dat, uh, dat religie zo heilzaam is voor de samenleving. Uh, maar, maar zelfs al zou het zo zijn, ja, een, een illusie die al dan niet nuttig is, die ga je niet zomaar uh, aannemen uh, door met je vingers te knippen. Je kunt niet zomaar een beslissing nemen om uh, al dan niet te geloven. Dus um, zelf denk ik dat religie echt schadelijk is. Het, het, het, blind geloof in, in bepaalde opvattingen, zeker over het Girmama's en over het bovennatuurlijke, heeft nogal de neiging wel uh, om, uh, om allerlei schadelijke neveneffecten te hebben, vooral omdat mensen dan het leven hier op aarde niet meer als zo belangrijk gaan zien, mm. en vooral als een voorbereiding op het eeuwige leven. Eens dat je in die geestens toestand bent, dan kan je heel gevaarlijke dingen gaan doen. Uh, ja. Maar ik sluit niet uit dat, dat mensen ja, religie gebruiken om, omgaan, om te gaan met, met, met sterkelijkheid. Maar zelfs als dat het geval is, Zelfs als mensen dus uh, ja, blij worden of gelukkig worden van hun geloof, dan nog altijd heb je in een vrije samenleving het recht om de mensen op te Het recht om de mensen op te Nou, dat zullen, we ook dat zullen we ook zeker doen. Um, ik heb geen leden, dus ik ben van niemand bang. Ze zoeken het allemaal uit. Maar één ding, kijk. In de, in de jaren 70, 80, 90... misschien dachten we allemaal ach, die geloven. Het is allemaal een beetje kinderachtig. Het speelt niet zo'n rol meer in de politiek. Het CDA werd kleiner, noem maar op. Maar eigenlijk zijn ze niet weg te slaan sterker. Ik bedoel, ik kijk even naar de hele discussie... met de islam sinds 2001. Het gaat er alleen nog maar over. Ja, um, dat klopt. Maar um, toch denk ik dat de secularisering... zich dit... uh, zet. En het is vooral tegen de achtergrond... van die, van die secularisering... Uh, dat je ziet dat, uh, dat de uh, religieuze... Uh, fenomenen des te sterker opvallen. Uh, mm. Dus uh, de, de mensen die, die het meest in, in de, de kijker lopen, zijn natuurlijk de, de, de fanatici, die allerlei eisen gaan stellen, die geweld ja. gaan gebruiken, die proberen hun mening of hun religie aan de samenleving op te leggen. En daarbovenop komt natuurlijk ja, het feit van de, de migratiegolven, die we de afgelopen decennia hebben meegemaakt. Uh, de reden dat religie nu vooral terug uh, in de kijker is, dat God terugkomt, is vooral dat het wordt geïmporteerd vanuit het buitenland. Als je kijkt naar religieuze samenlevingen in, in het algemeen in Nederland, dat die, dat die steeds verder seculariseren, Zelfs bij de moslims al gaat het daar minder op, omdat je natuurlijk vooral... wat uh, uh, de aandacht vooral wordt getrokken naar de, naar de fundamentalisten. Maar wat dat betreft, ben ik vrij hoopvol. Dus mensen die nu uh, zeggen van, ja, uh, de, de secularisering heeft gefaald, God is gevaald, uh, terug van weg geweest. Ja. Uh, ik denk dat, zij, uh, dat dat een beetje voorbarig is. Dan wij onzeker op de lange termijn... Ik zou, ja, Maarten Boedri, u zegt het is eventueel voorbaardig. Ik zou bijna zeggen, laten wij daarvoor samen bidden. Dokter Maarten Boedri, uit Gent, dank u zeer. En we zijn terug aan tafel uh, bij, bij Michael Afanashev, uh, De Delftenaar gaat promoveren op iets heel ingewikkelds in de aarde. En is toch gelovigen in, uh, ja, in, uh, in het pastamonster. Ja. Um, Ergens kan ik wetenschap en geloof nooit koppelen. Ik kan me bijna nooit voorstellen dat iemand die een Nobelprijs wint... toch gelovig is tenzij hij die, die ziekte van zijn ouders georven heeft. Uh, uh, kijk, uh, je, kan het, uh, je kan het letterlijk nemen, ook de Bijbel... En, maar dat hoeft niet, dat is het mooie van. Als je bijvoorbeeld naar uh, de scheppingsverhaal kijkt... dan gaat men op de achterste benen staan... nee, de wereld is in zes dagen gemaakt. Ja. En zo is dat. En dan denk ik, ja, hoe klein geloven... Hoe, hoe weinig uh, respect heb je voor de schepper... waarin je zegt te geloven... als je denkt dat de, de, de zes dagen van de schepper... Ja. ook de zes dagen van jou zijn. Nou, misschien dat moeten we dat ook niet zo letterlijk nemen. Mag ik maar even over de weten? Want u bent een wetenschapper daarnaast. Uh, uh, nou ja, gelovigen dan ja. een bepaalde manier. Albert Einstein, toch niet de minste uh, in het vak... heeft ooit gezegd... God is voor mij niets anders dan de uitdrukking van menselijke zwakte. In de Bijbel een verzameling eerbare, maar nog steeds primitieve legendes. Maar menselijke zwakte druk je ermee uit. Nou is dat natuurlijk niet zo erg, want mensen klampen zich vast. Mensen hebben mensen zwakte, dus zwak. dat is menselijk. Ja. Dat is niet erg. Dus ja. Ja. Ja. Maar ik heb toch het gevoel dat u eigenlijk die andere geloven... omver wilt vegen door dit absurde geloof eraan toe te voegen. Een reviaanse uh, ja. neiging is dit. Uh, mensen zeggen dat, uh, wel eens dat wij geloven, uh, andere geloven belachelijk maken. Uh, ik, ik zou dat heel graag doen. Maar ik kan ze helaas niet belachelijker maken dan ze zichzelf maken. Ja, dat is <laughs> ja. Maar van uw geloof, hè, wat is het ultieme doel? Dus stel uh. dat iedereen zich aan zou sluiten, waar staan we dan over honderd jaar? Nee, daar zitten wel die biervulkanen natuurlijk. Ja, ik denk ja. het. Kijk, daar is ook een stroming uh, die zegt dat... Uh, uh, we zijn al in de hemel, want we hebben al uh, uh, bier uh, die mm. koud is... en, uh, uh, en uh, mogelijkheid om uh, uh, onze lichte zetels te vieren. Dus uh, ja. misschien zijn we er al. Ik heb het idee dat hij niet zo'n doel zijn. Uh, Guido, hoe luister je? Guido Gido van Hengel, hoe luister je naar deze discussie? Denk, waar gaat het over? Uh, nou, ik vind het heel vermakelijk en ik heb er veel plezier in. Ik denk, ja, mijn persoonlijk... Uh, trouwens, in, interessant, omdat ik heb... Die brief van Einstein is geschreven aan de persoon... Die in hoofdrol speelt in mijn boek. Dus ik heb me veel bezighouden met precies die discussie. Jouw boek, die zin ik, ik denk ja? eigenlijk... Um, ja, we, we zijn zwak. We kunnen niet zonder uh, religie. Dus ik ben helemaal niet zo tegen religie. Het is natuurlijk de instituten, de kerken en mm. dat soort dingen... Die problematisch zijn. Maar um, ook de onzin eigenlijk. En dat ben ik helemaal eens met, uh, met Michael. Uh, die onzin is ook juist. Misschien wel geeft zin aan het leven. En dat vind ik eigenlijk wel, ja, maar... wel prettig onzin. Dat ja, maar met keek, religie met... achter de voordeur, of in de kerk, allemaal prima natuurlijk, wat mensen dat doen. Dat uh, nooit in een moskee, in, in, in mm -hmm. een synagoge, ik vind het allemaal goed. Maar de vraag is, religie wordt ook altijd. Uh, er zijn zelfs discussies op scholen waarbij je na het scheppingsverhaal moet gaan vertellen in plaats. Uh, intelligent mm -hmm. design heet het dan mooi. Mm -hmm. um, het wordt gelijkgesteld, zoals in de hele wereld, opinie wordt gelijkgesteld aan mm -hmm. feiten. En ik vind het eigenlijk afbreuk doen aan wetenschap, aan kennis. Mm -hmm. Daar zit de pijn. Ja, nou dat ben ik wel met je eens. Ik ben ook eigenlijk voor dat gewoon scholen altijd openbaar zijn. Want uh, ik bedoel, uh, religieuze scholen daar hebben allerlei problemen mee. Maar het is wel belangrijk om al die dingen te uh, leren. Ik denk ook dat openbare scholen best het schrijvingshaal kunnen vertellen. Maar dat je gewoon altijd laat zien, van, nou, goed, we hebben wetenschappen, ja. wetenschappelijk verhalen, maar ja, dit, uh, je kunt je ook uh, verliezen in prachtige... Uh, sprookjesachtige verhalen, zoals Einstein zegt inderdaad. Zo wat dat betreft goed. Ik, uh, ik vind het niet zo heel problematisch als wetenschappers gelovig zijn. Inderdaad, mits het niet de uh, bepaalde regels maar van je, ben, de je, bent, je bent voor het, uh, laten we zeggen, open, openbreken van de schoolstrijd. Dus uh, we moeten alleen maar openbare scholen hebben en anders niet. Het is geloof ik in 1918 met de pacificatie is dat afgesproken. Mm -hmm. Moeten we ook stoppen met het uh, mogelijk maken van nieuwe kerken, nieuwe moskeeën, nieuwe schoels? Nou, dat is mijn grote vraag een beetje over, die, uh, over dat spaghetti monster. Ja. Uh, je zegt, we zijn tegen dogma's, maar uh, ik vind toch een beetje. Ik persoonlijk heb toch een beetje van. Pff, waarom nou zoveel gedoe over, over zo'n uh, zo uh, piratenpak? Het doet me een beetje ja. dogmatisch aan. Dus ik heb. Nee, ik, daarom dat je, je. mijn vermoeden was, ook van ja. Uh, Best, eh, rockkostuum of piratenpak, alles. Maar ja goed, als, als de moors er niet naar zijn, waarom, waarom zo doordrukken? Het doet me een beetje Kijk, het, het, het, het zet of mensen aan het, het, aan het lachen aan? vaak en dan aan het denken. De TU Delft heeft ook naar aanleiding van mijn verzoek de regels anders ingesteld. Ze hebben het genderneutraal gemaakt. Mm -hmm. Nu mag je in een rockkostuum of in een gala jurk komen en ze noemen het geslacht niet. Mm -hmm. dus de, maar is een gale jurk dan geen optie voor u? <laughs> nou ja, misschien moet ik dan uh, in een, een piratenkostuum komen... en zeggen dat het mijn galenjurk is. Uh, ja, ik ben benieuwd dit, wat dan... Kan, uh, als de promotie de daar dus is, is het wel het vaste voornemen... om in dat piratenpak te gaan. Dat, je gaat dat gewoon doen, toch? Uh, bij voorkeur wel. Okay, het goed. lijkt me heel, uh, heel leuk om, uh, om uh, op die manier uh, eerbetoon uh, te doen aan uh, de schepper. Het vliegend spaghetti monster. Maar over, over de kerkenverhaal. Uh, de zesde liever nietje zegt uh, dat ik heb liever niet... dat je kerken om scale of tempels bouwt van uh, multimilioenen euro... voor mijn uh, noodlige goedheid. En dat je uh, dat geld beter kunt besteden aan uh, uh, bijvoorbeeld bestrijding van ziektes. Dat is een van de ja. redenen dat wij geen vaste kerken hebben. De ja. pastafarische... Als uh, gemeenschap uh, zijn we ook actief uh, op uh, Kiva. Het is een, uh, uh, Kiva? Kiva, dat is een, uh, een uh, crowdfunding site waar je goede doelen yeah. kan doneren. Yeah. Dus, uh, de, de Pastafari Club uh, staat bovenaan in uh, de hoeveelheid donaties daar mm. uh, van alle religieuze stromingen. Michael, heeft het, heeft het er ook mee van. Jouw um, idee heeft er ook van, mee van doen dat je uit Israël komt. en uh, toch eigenlijk de basis van drie gelovenden in Jeruzalem. Uh, dus jij gaat nu als Israëli. Yeah. Ga je nu even, alle geloven, uh, wegvegen? Want dat is toch eigenlijk uiteindelijk wat eruit voort moet komen, hè? Nou ja, wegvegen. Ik weet niet of ik dat in mijn eentje kan. Ik denk het uh, nog niet meteen, hoor. Nee. Uh, sluit, uh, sluit je graag bij ons aan. We hebben een speciale aanbieding. Als je 30 dagen probeert aan het maar als het je niet bevalt, uh, zal je oude geloof je vast uh, graag terug willen hebben. Oké, okay, en hoe melden ze zich aan? Waar? Uh, het kerk van het Vliegend Spaghetti Monster heeft een website. Uh, daar kun je als lied registreren. Maar dat, dat hoeft niet per se. Dat is een redelijk uh, democratische uh, opening. Als je jezelf pas de okay. vaar wil noemen... Wanneer is de volgende ook. dienst? Uh, as we speak, uh, nu. Ah. Okay, dit is was, een preek mocht je nog niet Oké, okay. Dank uh, Michael Afanachev, promovendus in de geohydrologie van Theo Delft... en priester in de kerk van het Vliegend Spaghetti Monster. We hebben eigenlijk geen tijd van hypes voor de volgende week. Heel alleen een kreet. Wat wordt de hype van de volgende week? Koningsdag. Koningsdag, want? Ja, dat is altijd een hype. Ja, dat moet je gewoon, Oké, Giro van Hengel, hype van volgende week? Ja, Koningsdag ook. Ja, Koningsdag, nee. Kom even met een ander dan. Oranje toiletpotten gooien. Oké, dat mag ook. Michael. Wat wordt de hype voor volgende week, Maakel wel het uh, Weet ik niet. Ik uh, heb nog uh, werk te doen volgende week. En dan ga ik op reis naar Israël om mijn ouders te bezoeken. Dus, Dat is ja, okay. een oranje, vergiet dan? Uh, hij is zwart nu voor de luisteraars. Uh, Gaat hij uh, naar in het oranje? Weet ik ja, niet. Hoe uh, ga je dan? Uh, ik neem het vergiet in ieder geval mee. Maar in mijn, in mijn Israëlische paspoort stijgt met de vergiet op. Uh, dus, uh... Oké, okay, ja, dat staat daar inderdaad met de, met de foto van de vergiet. Wat overigens niet zo lekker zit, want het glijdt iedere keer van je kop. Jongens, voor nu, dank. Ik denk dat de discussie over dividendbelasting... en de memo's van, uh, van Rutte nog even door zal gaan. We zullen het zien. Nu, uh, dank tafelgas voor je heldere en ontnuchterende bijdragers. Ik hoop dat, de, dat het aantal illusies armer is. Uh, denk, ze, uh, dank ook zeker aan Danny voor jouw uh, heldere betogen. Uh, je luciditeit natuurlijk altijd. Uh, ik vind altijd dat ik iemand op links moet hebben zoals jij... Volgende week heb ik een afspraak met mijn schoenmaker in Florence... dus dan ben ik er even niet. En dan spuugt Erik Smit, journalist van het jaar... en hoofdredacteur van Follow the Money, deze en gene weer in de bek. Uh, hierna is het eten voor de vrijzinnig protestant... en stort tesselblok van het journalistiek onderzoeksprogramma Argos... zich op het uh, deniswekkende lot van de teruggekeerde... Afghaanse en Eritrese vluchtelingen. Voor nu zeg ik, blijf denken, blijf luisteren. Trons. Leden van de Staten-Generaal. Koning Willem-Alexander viert deze maand zijn eerste lustrum als staatshoofd. Vanavond, van 7 tot 10, een WNL-special over het leven van de koning. Je hoeft geen medelijden met mij te hebben. Ik heb een heel interessant leven. De bijzondere ontmoetingen die Nederlanders de afgelopen vijf jaar met hem hadden. Als de pers weg is, dan zie je net alsof er figuurlijk een knoopje van de jas losgaat... en de stropdas wat losser. En dan is hij weer die overjaard kerel. En de toekomst van de monarchie. Vanavond van 7 tot 10 in WNL special 5 jaar koning Willem-Alexander. Je ziet wel iemand voor u die zeer goed in zijn vel zit en blij is met het ambt dat hij mag uitvoeren. Met Margriet Spijker. Op NPO Radio 1. Leven de koning. Het nieuws van alle kanten. Hoera! Hoera! Hoera! Je bent ondernemer en daarom bouw je aan een dreamteam. Dat bruist van talent, zingt van ambitie en dat kookt van wilde plannen. Ja, en wat nou als ze straks wat meer bij hun kinderen willen zijn? Dan is er Wegwijs in arbeidsvoorwaarden. Het praktische e-book van Centraal Beheer om je te helpen met goede werkafspraken. Gewoon even Apeldoorn bellen of download hem op centraalbeheer.nl slash zakelijk. Schat, de kozijnen buiten. Ga jij die schilderen... of gaan we het nu door een vakschilder laten doen? Uh, uh. Laat buitenschilderwerk over aan een vakschilder van Sigma. Want die schildert met Sigma S2U Allure. De buitenlak die uw hout optimaal beschermt en uw huis laat stralen. Zo bent u weer klaar voor de komende 10 jaar. Uw resultaat telt. Sigma. Ja, voor alle mannen van Nederland. Shirts of Cotton T-shirts. Net iets langer en extra zacht. Met V-halsen in verschillende dieptes. Gun jezelf kwaliteit. Shirts of Cotton .com. Direct een vakschilder voor buiten en binnen? Ga naar sigmapainter.nl Verpletterend. André Volten werkte een leven lang in staal. De tentoonstelling Utopia. Nu nog te zien tot en met 27 mei in Museum Beelden aan Zee in Den Haag. Beleg met Zinvest in Duits Vastgoed met een verwacht jaardividend van 6,6%, dat u in maandelijkse termijnen ontvangt als voorschot. Kijk op zinvestnl slash Duitsvastgoed. Zinvest, daar kunt u op bouwen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Uw houtwerk tien jaar lang optimaal beschermd met Sigma s 2 u Allure. Ga naar een thuis-inwinkel.